8 uur. Dit is Radio 1 met Lara Rensen en Marcel Oosten. In het NOS Radio 1-journaal gaat het straks over meer blauw op straat... in de jacht naar illegale straatdealers. Burgemeester Onno Hoes van Maastricht gaat er hard in. We spreken hem zo. En de Amerikaanse president Obama ziet in een wel heel lastig pakket. Hier is nu het NOS-journaal. De het hoofd van de Amerikaanse Belastingdienst IRS is opgestapt. Zijn positie stond onder druk. Sinds een paar dagen geleden bekend werd dat medewerkers van de Belastingdienst conservatieve politieke groepen zoals de Tea Party extra streng hebben gecontroleerd. President Obama zei dat hij persoonlijk op het ontslag heeft aangedrongen. Hij is niet te spreken over de zaak. En de misconduct that it covered is inexcusable. It's inexcusable and Americans Volgens Obama heeft de IRS een nieuwe leider nodig... om het vertrouwen in de politieke onafhankelijkheid van de dienst te herstellen. Obama is door de affaire in het nauw gekomen. Veel Amerikanen denken dat hij of de minister van Financiën... van de controles hebben geweten. De Republikeinen in het congres zijn woedend en Obama heeft hun steun nodig om wetsvoorstellen door het parlement te krijgen. De president ligt nog meer onder vuur. Deze week werd bekend dat het Amerikaanse ministerie van Justitie op grote schaal telefoongegevens van journalisten van het persbureau AP heeft verzameld. Waarom dat is gebeurd is onduidelijk. Maastricht zet per direct extra politieagenten in tegen drugsdealers op straat. Burgemeester Hoes heeft gezegd dat de agressie van drugsrunners op een ontoelaatbaar niveau is gekomen. De straatverkoop in Maastricht nam toe na de invoering van de wietpas vorig jaar november. Buitenlanders kunnen sindsdien niet meer terecht in coffeeshops in Maastricht. Na 5 mei nam de overlast volgens Hoes verder toe, toen coffeeshops besloten toch wiet te verkopen aan buitenlanders. Na de reclame hebben Marcel en Lara burgemeester Hoes aan de telefoon. De oppositie wil spoedoverleg met staatssecretaris Teven over de situatie van honger en dorstakers. Aanleiding is het bericht dat Teven een dorstaker uit Cameroen asiel verleende. Dat gebeurde in de week dat de Kamer sprak... over de zelfmoord van de Russische asielzoeker Dolmatov. Volgens PVV, SP en D66 lijkt het erop... dat Teven handelde onder druk van de dorstaking. Teven zegt dat zo'n staking nooit een reden kan zijn... voor een verblijfsvergunning, maar dat hij wel begrijpt... dat die indruk is ontstaan. Sharon Gesthuizen van de SP. Ik blijf dat ik er enorm gelukkig mee kan zijn, zou zijn als de staatssecretaris twijfel kan wegnemen die wij voelen, of die ik in ieder geval voel, over die verblijfsvergunning. Want dat zou inderdaad betekenen dat dat signaal wat nu eigenlijk richting andere verenigingen is uitgegaan, van het heeft zin om ja, jezelf uit te hongeren, dat dat verdwijnt. De economie van Japan is in het eerste kwartaal met 0,9 gegroeid. En dat is meer dan analisten hadden verwacht. Het vorige kwartaal was de groei 0,3 De groei wordt toegeschreven aan het beleid van de in december aangetreden premier Shinzo Abe. Die vastbesloten was een eind te maken aan de economische malaise. Door zijn maatregelen daalden de waarde van de yen en steeg de export. De economie werd verder gestimuleerd door een stijging van de overheidsuitgaven. De acceptatie van homoseksualiteit in Nederland is de afgelopen jaren verder toegenomen. In 2006 wees 15 van de Nederlanders homo's af. Vorig jaar was dat nog 4 blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. De onderzoekers keken onder meer naar de acceptatie van het homohuwelijk... en de acceptatie van homoseksuele geaardheid bij een eigen kind. Het COC maakt zich toch zorgen onder meer over de situatie op scholen... maar 5 van de scholieren vindt dat jongeren op de middelbare school openlijk homo kunnen zijn.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 De komende dagen elke dag wat regen en soms wat zon. Naar nou, verraad. Johnzo Hoka, hoe is het op de weg? De normale ochtendspits: 135 kilometer in totaal. De meeste daarvan staan rond Amsterdam. Daar is het wel wat drukker dan normaal op de A7 richting Zandam. 12 kilometer tussen Pummerend en Knoopert-Zandam. Op de A8, daar staat richting Amsterdam voor Knoopert-Koenplein 8 kilometer. En nog wat langere files op de A2 Maastricht-Eindhoven. Richting Eindhoven staat 8 kilometer voor Heide. en Heide. Op de andere rijbe richting Maastricht staat 6 kilometer voor Maastricht. En op de A16 richting Rotterdam, daar is de drecht. Tunnel even dicht geweest omdat er een te hoge vrachtwagen voor stond. Tunnel is vrijgegeven, maar er staat nog wel tussen kloppend zonnestel en de drechttunnel 8 kilometer. Tot Tom, Tom, Tom. In het hele land vind ik mijn weg, dankzij mijn Tom, Tom. Met parklijn parkeer ik overal waar ik ook kom kom. <laughs> Zo makkelijk kan het zijn. Parklijn.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 En Marcel Ooster. President Obama maakte nu juist korte metten met zijn belastingchef. Vandaag Secretary Lou de eerste stap door accepting the en of the acting van de IRS. Obama zit in een lastig pakket en hij moest ook wel snel handelen. Wessel de Jong vertelt er zo meer over. De burgemeester van Maastricht, ook in een lastig pakket, moet ook handelen. Hij gaat na de coffeeshops nu ook laten optreden tegen de handel op straat. Maastricht gaat namelijk extra agenten inzetten... tegen de illegale drugsdealers op straat. De maatregel gaat per direct in. Zo liet burgemeester Onderhoes gisteravond in de gemeenteraad weten. Meneer Hoes, welkom in onze uitzending. Goedemorgen. Kunt u eens uitleggen waarom u kiest nu voor extra politie inzet op dit moment? Nou ja, het afgelopen jaar hebben we al extra politie ingezet om uh, de overlast op straat te beteugelen. Um, omdat niet ingezekende, laat ik zeggen, mensen die niet in Nederland wonen, niet meer uh, in de coffeeshops mogen komen. Dat hadden we redelijk onder controle na een jaar. Um, en sinds 5 mei hebben de koffieshophouders besloten om iedere buitenlander gewoon weer toe te laten. Dat heeft geleid tot een massale instroom van met name uh, mensen uit Ballonië en Noord-Frankrijk. Uh, en dat betekent dat de situatie op straat ja, nu in sommige weken en delen van de binnenstad onbeheersbaar is geworden. Mm. En ik dus steviger moet ingrijpen. Ja, ja. de koffieshophouders hebben ons eerder laten weten dat de overlast juist toeneemt op straathoeken... iedere keer als shops dicht gaan of ze juist niet verkopen aan drugstoreisten. Nou ja, kijk, wat er nu gebeurd is, is uh, dat er in feite de oorlog is verklaard... door de eigenaren van de koffieshops uh, aan ons rechtssysteem. En dat vind ik gewoon heel slecht. Dus het gaat u niet eens meer of je het met het beleid van de minister... van het kabinet eens bent of niet. Het gaat om volledige rechtelijke uitspraken, ja. Ja, ja maar dat gaat eens. natuurlijk eventjes over uh, wat de meeste overlast veroorzaakt. Hè? Of je die koffieshops nou openhoudt, ja of nee? Of uh, verkoopt aan, aan uh, niet-ingezetenen, zoals u zegt. Of dat tot meer overlast leidt, of juist als je dat niet doet... Het gaat, erom, het gaat erom dat er een uitspraak is geweest van de rechter... Eh, en dat die geïnterpreteerd wordt door de kopfjopeigenaar... als dat zij iedereen maar binnen mogen laten... Uh, de ons die anders geïnterpreteerd. Als je het met elkaar niet eens bent, ga je een beroep. En dan wacht je die uitslag af. Wat de koffiehop eigenaar hebben gedaan. Die hebben gezegd: wij gooien massaal de deuren open. Uh, en wij zeggen: wij kunnen dat gewoon niet tolereren. Je kunt geen loopje met je richting stem laten nemen in Nederland. Maar meneer Hoes, u moet misschien nog even draaien. Want uw uh. verbinding met uw telefoon wordt wat minder. U bent slag te verstaan. Meneer Hoes, even afgezien van dat beleid. Is die overlast op straat dan. Dus die, die agressiviteit, zoals u het ook noemt, van dealers en runners. Is die, is die dan toegenomen sinds 5 mei? Ja, die is exorbitant ex toegenomen sinds 5 mei. Voor die tijd hadden we de zaak echt onder controle. Uh, met wat normale inzet en wat extra inzet kwamen de links en rechts goed uit. Uh, en sinds, wij, sinds 5 mei is het exorbitant toegenomen. Uh, met name omdat er dus veel meer mensen van buiten de stad hier naartoe zijn gekomen. Uh, en die maar maar die, laten... als ik u even mag onderbreken, meneer Hoes, die kunnen dan toch terecht in die coffeeshops die uh, hun deuren weer hebben geopend voor die buitenlanders? Ja, maar die mensen horen helemaal niet naar Nederland toe te komen. Die mensen hebben helemaal geen recht om in Nederland uh, in een coffeeshop cannabis uh, te kopen. Dus die mensen hebben hier helemaal niks te zoeken. Die ja, maar het op. gaat om de overlast, meneer Hoes. Dus nee, nee, nee, nee we we het, laten... het gaat erom wie de overlast creëert. Daar ja. gaat het om. Ja, en, en wie zijn dat? Dat zijn toch de, degenen die, die het kopen? Of, of op wat voor manier dan ook, legaal of illegaal? Nee, dat, dat, dat klopt. De kopers ja. die creëren nu de overlast. Ja. Uh, en we hadden geen last meer van uh, kopers die de overlast creëren. Het waren de verkopers die om de markt aan het knokken waren, omdat er bijna geen kopers meer waren. Uh, nu zijn er volop kopers gekomen die illegaal op onze markt uh, handel willen drijven. En dat kan dus gewoon niet. Dus dat kunnen wij niet toelaten, zo simpel is het. Maar we zijn natuurlijk een Gems gemeente, als gemeente het Rostig. Dus ja, uh, de België en Duitsland liggen op een sterrenwoord afstand hier vandaan. Dus dit is de eerste stap waar we blijven proberen en zullen we blijven proberen. En dat kan ik echt niet tolereren, feitelijk. Men Meneer Hoezo moet weer even draaien. Eh, en dan eh, toch nog even de vraag, want eh, dit lijkt wel een cumulatie van, van inzet en politie en, en onrust. Wat betekent dat voor het beleid wat u nou de, gaat, gaat inzetten? Blijft het bij die Wietpas en de oude situatie? Nou ja, de Wietpas als zodanig bestaat dat natuurlijk al een poosje niet meer. Sinds rutte 2 is dat afgeschaft. Hetgene wat wel bestaat is dat Nederland zegt... wij hebben een liberaal drugsbeleid... voor iedereen die in Nederland woonachtig is... ook buitenlanders die in Nederland wonen... die kunnen gewoon rustig naar een coffeeshop niks aan de hand. Maar op het moment dat je de regels overtreedt... Ja, dan kan het niet anders dan een coffeeshop sluiten. En dan krijg je dus nog meer overlast op straat. Ja, en dat betekent, ik heb er inmiddels drie gesloten. Wie weet moet ik daar wel mee doorgaan de komende tijd? En ik heb tegen de coffeeshop-eigenaar gezegd... jongens, laten we ons nou samen aan de regels houden... en zorgen dat wat er in Den Haag en wat er bij de rechter besloten wordt... dat volgen gewoon netjes. Ja, als je dat continu blijft wijzen, dan kan ik niet anders dan ingrijpen. Ja. U wilt ze ook graag spreiden, hè, die coffeeshops, uh, liefst naar de randen van de stad. In hoeverre gaat dat u lukken, meneer Hoes? Ja, we zijn nog steeds bezig met een spreidingsbeleid. Uh, dat is ook een juridisch gevecht, uh, omdat allerlei mensen daar weer problemen mee hebben. Mm -hmm. Op dit moment wachten wij op een uitspraak van de Raad van State... die eind mei, begin juni zou komen. Okay. Als dat allemaal positief is, dan zouden we over ongeveer een jaar... laat ik het voorjaar, volgend jaar, die coffeeshops eruit kunnen op. Maar dat zijn er pas drie van de totaal. Dus ja, dat is nog maar een, een, een pleister op de wonden. Onderhoes, burgemeester van Maastricht. Dank u wel. 13 minuten over 8. U luistert naar het NOS Radio in Journaal. President Obama heeft het ontslag geaccepteerd van het hoofd van de Belastingdienst. De dienst ligt onder vuur omdat hij met politieke motieven inspecties heeft gedaan. Waarschijnlijk om de verkiezingen van vorig jaar te beïnvloeden. Dit schandaal is onderdeel van een reeks van affaires die Obama nu dwarszit. En nu grijpt hij in. Ik heb net speaking met Secretary Lou en senior officials at the Treasury Department. Obama heeft zojuist gesproken met zijn minister van Financiën... over de Belastingdienst, die ten onrechte conservatieve groeperingen heeft onderzocht... die hadden gevraagd om belastingvrijstelling. En de Dit soort optreden is onvergeeflijk. Right so dus, simpel gezegd, we gaan koppen rollen. Het hoofd van de belastingdienst vertrekt, Hopelijk kan zijn vertrek en een nieuw diensthoofd het vertrouwen herstellen... zegt een grimmige Obama. Grote vraag nu, is dit ontslag voldoende om het schandaal te stoppen? Dit is een democraat natuurlijk. Daryl Issa, het rijkste huidige congreslid. Hij vindt het een mooie eerste stap... Want iemand die ons heeft voorgelogen moet weg. Voor de leider van de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden is dit niet voldoende. Mijn vraag is niet wie wordt er ontslagen. Mijn vraag is wie gaat er naar de gevangenis? Fulmineert John Boehner. En toch is hier niet sprake van de traditionele tegenstelling... tussen democraten en republikeinen. Dit is slecht nieuws voor de president. Als vriend en vijand het eens zijn dat hij fout zit. En dat gebeurt hij voor het eerst, zegt politiek journalist David Drucker. Geen wonder dat iedereen verontwaardigd is. Want het gaat over belastingen. En dan is er nog dat andere schandaal. De minister van Justitie, Eric Holder, moest zich daar gisteren over verantwoorden. Congresleden willen van hem weten waarom dat nou nodig was... om in het geheim de telefonische contacten van een grote groep journalisten na te gaan. De antwoorden van Holder zijn weinig bevredigend. Wel duidelijk is dat antiterrorisme de kern was van deze operatie. It's national security. We need to do this security and ultimately I don't think the public cares about whether or not we in the media. De beperking van de persvrijheid, daar liggen de Amerikanen dus niet zo wakker van, denkt Jake Tapper van CNN. Maar belastingen, dat is een ander verhaal. Dus het ontslag van gisteren betekent waarschijnlijk nog niet meteen het einde van alle affaires. En we praten hier eerder deze uitzending nog even over door met de correspondent Wessel de Jong. Eh, dat wegsturen door Obama van de belastingchef, dat is een noodgreep, zegt Wessel. Ja, dat, uh, dat was ongeveer natuurlijk het enige wat hij kan doen natuurlijk. Dat was echt een uh, bittere noodzaak om nog een beetje de, de schade onder controle te houden natuurlijk. Hoe schadelijk is dit voor uh, Obama Wessel?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 Is er wel wat aan de hand nu? Is er echt een hele duidelijke affaire. Dus hij zal het nu nog moeilijker krijgen om zijn plannen door te voeren, nog moeilijker dan niet had. Want die republikeinen die zullen hierover blijven doorzagen. Ja, of hij het nou wil of niet. Wessel, de jong was dat vanuit Washington. Meer over het hoofd dat u is opgestapt van de belastingdienst in Amerika. Vindt u op onze website nws.nl. Elke werkdag wakker worden met het NOS radio en journaal. Kroonappels en appeltjes van Oranje. Ze zijn uitgereikt en u hoort zo dadelijk aan wie? wie is het even naar Johnson Hoka is op de weg. 38 filencelaren, goed voor 155 kilometer. Het is wat drukker dan gebruikelijk op de A2 Maastricht-Eindhoven. Richting Eindhoven staat 8 kilometer tussen Afroet-Buddel en knooppunt Leenderheide. Op de rijband richting Maastricht had ook 8 kilometer voor Maastricht. En wat drukker dan allemaal op de A16 richting Rotterdam. De drechtunnel is even dicht geweest vanmorgen omdat er een te hoge vrachtwagen voor stond. De tunnel is inmiddels vrijgegeven, maar er staat nog wel tussen de Zonzeel en de drechtunnel 7 kilometer. Het blijft worstelen met de bouw, dat hoorde u al eerder deze uitzending... en ook zeker voor bouwbedrijf BAM. Klein uurtje geleden kwam het grootste bouwbedrijf van ons land met kwartaalcijfers... en de omzet daalde licht naar 1,4 miljard euro. Bestuursvoorzitter van BAM, Nico de Vries, goedemorgen. Goedemorgen, meneer Laat ons raden, door de slechte economische omstandigheden. Voornamelijk. In Nederland speelt daarbij de, de, de wat zwaardere winter ook een rol. Ja. Maar de slechte economische omstandigheden zijn natuurlijk een belangrijke oorzaak. De zwaardere winter, meneer de Vries? Ja, het werd de winter van, uh, van 2013, uh, dus vanaf 1 januari, uh, is, is echt slechter geweest. Het heeft geleid tot meer onwer onwerkbare dagen dan uh, de winter van 2012. Oh, Oké, okay. dat, dat voelt u rechtstreeks in de portemonnee bij Ban? Ja. Dan uh, zetten we, ja, dan, dan, uh, dan uh, hebben we onderdekking. Hè? Dan, uh, dan zitten mensen eigenlijk uh, thuis. Niets te doen, ja. In de keet, ja. En u merkt nog niet dat de markt aantrekt, er worden nog niet meer opdrachten verstrikt. Nee, dat merken wij zeker in Nederland niet. Uh, in andere landen, overigens, ons, ons orderportefeuille blijft op hetzelfde niveau. Dus die is 10,7 miljard. Dus. Uh, het, krimpt, het krimpt ook niet. Uh, maar uh, in Nederland uh, groeien we zeker niet. En, uh, maar in andere landen zien we, zien we wel wat lichtpunten. Okay. Uh, welke landen zijn dat? Nou, we zijn zwaar vertegenwoordigd in het Verenigd Koninkrijk. En hoewel daar economisch ook niet echt goed gaat, uh, doen we het daar goed. En uh, ja, we, zijn ook, uh, we hebben ook een internationaal bedrijf. Ik ben de afgelopen dagen in Dubai geweest. Uh, waar we in de regio toch ook wat doen. Uh, mooie, mooie dingen maken. Ja, en daar hebben ze het woord crisis natuurlijk toch niet echt uh, op het netvlies staan. Nee, nou, in vormen. Nederland wel. We hebben gisteren weer cijfers natuurlijk, uh, gezien van het CBS. Nederland blijft in een recessie. Werkloosheid ja. loopt ook uh, op. Heeft ook te maken met de bezuinigingen bij de overheid. Uh, schappen van infrastructuurprojecten bijvoorbeeld. Heeft u daar veel last van in Nederland? Nou, daar hebben we, daar hebben we last van. Ja, uh, als de overheid natuurlijk uh, de, de opdrachtenstroom dichtknijpt of uh, reduceert... dan hebben wij daar last van. Dat klopt. Nou kwam uh, de voorzitter van de MKB in Nederland, meneer Bischofel, zojuist in onze agenda met een uh, groeiagenda voor de bouw, stimulering voor de bouwsector. Ziet u daar iets in? Ja, nou, ik denk dat op, op, op een aantal gebieden de overheid natuurlijk toch uh, uh, het, het, de investeringen kan, kan opvoeren. En dat dat dan uh, al heel snel uh, terugbetaalt, dat is, dat is duidelijk. Dat, dat, dat betaalt zich terug in de vorm van hogere belastingen. Meer mensen die werken en die geen werkloosheidsuitkering hoeven, hoeven, hoeven hebben. Uh, dus ik, ik ben ook wel een voorstander van, het, uh, van, van een gericht groeibeleid van de overheid in de bouw. We moeten wel een beetje oppassen dat we niet voortdurend uh, naar de overheid wijzen als het gaat om het oplossen van de crisis. Hè. Uh, we moeten ook zelf uh, de tering naar de nering zetten, de capaciteit aanpassen aan de, aan de vraag uh, en gewoon uh, goed ondernemen. Dus we moeten niet alleen maar naar die overheid kijken, maar... Ja, op sommige plekken kan die overheid natuurlijk ook wat doen. Ja, de, Zou je ook wat kunnen doen? Want u had het over uh, medewerkers die niks aan het doen zijn. Als het bijvoorbeeld winter is. Uh, veel vrije dagen hebben ook. Die zijn er in de bouwsector. Yes. Uw collega Job Dura van bouwbedrijf Dura van Meer. Die yeah. wil daar graag wat aan doen. Dat zou dan waarschijnlijk in de cao's moeten. Vermoed ik zo. Bent u het met hem eens? Uh, ik ben. Ik ben het met hem eens, uh, en dat heb ik ook eerder gezegd... dat we de, de bouw-CAO zouden moeten moderniseren. Uh, uh, heel veel kernelementen uit die bouw-CAO... die stammen nog van heel lang geleden, uit de jaren tachtig... Uh, toen we toch in een hele andere ontwikkeling zaten. En het is belangrijk uh, dat, we, dat we die bouw Cao moderniseren. En uh, als dat meer flexibiliteit betekent, uh, in de zin van uh, als er weinig werk is of als er in periode weinig werk is, uh, dan, dan zou dat wat moeten worden uh, verdeeld hè. dan zou het moeten leiden tot, uh, tot zomers wat extra werken. Uh, ja, dat soort flexibiliteit, daar ben ik erg voor. Maar het is, ik moet ook eerlijk zeggen dat de vakbonden daar ook niet helemaal tegen zijn. Uh, dus uh, laten, we, laten we kijken of we daaruit kunnen komen. Ja, en met grote spoed, meneer De Vries. Ja. U had het over, over lichtpuntjes in het buitenland. Is zo'n lichtpuntje het nieuwe hoofdkantoor van Google in Londen? Uh, kan ik eigenlijk nog niks over zeggen, Jawel. maar laat ik het. De, laat ik de het stemming zo zeggen. was toch goed, of niet? Ja, laat ik het zo zeggen. Als wij die opdracht uh, uh, uiteindelijk zullen krijgen, dan is dat natuurlijk inderdaad een, uh, een voor ons prima prestatie, voor ons Engelse bedrijf een prima prestatie. En daar zijn we ook. Het heeft ook een omvang. Uh, het heeft niet de omvang die oorspronkelijk in de pers uh, uh, circuleerde. Maar het, heeft, het is een groot project en het, het heeft een, een, een, een goede omvang. En wij zijn daar erg blij mee. Dus het is zeker een voorbeeld van. Uh, van, van, van de kansen die we krijgen. Uh, dus het gaat niet om 1 miljard euro? Nee, het gaat zeker niet, dat project gaat zeker niet om 1 miljard euro. Minder, begrijp ik. Ja, veel minder. Om, om, uh, om en nabij orde grote 300 miljoen. Oké, okay. goed. Meneer de Vries, dank dat u ons even het woord wilde staan vanochtend. Graag gedaan, mevrouw Rensen. Elke werkdag, s ochtends van 6 tot half 10 en smiddags van half 5 tot half 7. Het nieuws uit binnen- en buitenland in het NOS Radio 1 Journaal. Tell you what's wrong I might tell you to your face I'm <laughs> Oh Die Burrows hoort u en met Because I Know That I Can komt van zijn tweede CD Company 2012. De uitreiking van de appeltjes van Oranje heeft vanwege de troonswisseling een extra feestelijk tintje. Naast deze prijzen worden ook eenmalig namelijk kroonappels uitgereikt. Prijzen voor bijzondere sociale projecten. Nou, dat gebeurt later vandaag op het Paleis in Amsterdam. Een van de drie kroonappels gaat naar het project Best Buddies. Die organisatie koppelt studenten aan jongeren met een licht verstandelijke beperking. Verslaggever Henk, Henrik Willem Hofs ging een uh, avondje bowlen met een van de 400 Best Buddy koppels. Ik heb niet slecht. Uh, Dennis, ik ben 37. te geworden. Mijn naam is Abbas en ik ben 24 jaar. Mijn wandel was ook niet zo goed. Hè? Komt wel goed, hè? Komt wel beter. Het zijn buddies van elkaar, ja, precies. Buddies, een uh, organisatie die uh, studenten eigenlijk verbindt met uh, mensen met een verstandelijke beperking. Eén keer per week probeer met elkaar af te spreken en uh, leuke activiteiten samen te doen. Uh, soms uh, drinken of uh, een stukje wandelen of uh, ja, eigenlijk, eigenlijk van alles. Je bouwt een vriendschap op en dat is uh, heel prettig. Je bouwt een vriendschap op, hoe Dennis het zegt, en uh, het is uh, zeker voor... Uh, Mensen zoals Dennis uh, leuk om een buddy te hebben die uh, wekelijks met hun wat kan doen. Leo van Leeuwen, u bent bestuurslid van Best Buddies. Ja. Nou, gefeliciteerd met die kroonapel. Ja, Geweldig, dankjewel. Ja, het is, een, ja, het is een, uh, aan de ene kant een hele grote verrassing natuurlijk. Maar ik vind het ook een hele grote erkenning voor, uh, voor het werk wat uh, de afgelopen jaren door al onze vrijwilligers uh, is verricht. Ja, aan de ene kant wil je jongeren met een lichtverstandelijke beperking wil je uit hun sociaal isolement halen. Want daar komen ze al heel snel in. Hè. Wat ze om zich heen zien zijn hun hulpverleners of hun familie. En niet veel meer dan dat. Aan de andere kant heb je de studenten. Die stimuleert tot actief burgerschap. Uh, en dat nemen ze mee de rest van hun leven. Ja, door de kranden op weet, weet iedereen gelijk waar het best budget voor staat. We proberen landelijk zoveel mogelijk studenten te werven voor de... Voor de voor de buddies, dus uh, we doen ons best en uh, het is heel leuk dat uh, de bus buddies heeft gewonnen tussen 41 instellingen en ik vind dat ze dat echt verdienen. Je krijgt 50.000 euro, ja. dan kun je heel wat avondjes ja. van bolen. Ja, nou ja, we waren niet van plan om het alleen maar, zeg maar uit te geven aan avondjes met bolen, maar ook om, uh, om te gebruiken om de structuur te versterken van uh, onze organisatie. Nou, we gaan gewoon strijken. In principe is het zeg maar voor een jaar, voor school heb je een jaar stage die je moet volgen, één keer per week. En uh, ik heb met Dennis afgesproken dat ik sowieso na, na mijn schooljaar gewoon doorgaan met hem. Dus ik blijf... Jullie uh, blijven vrienden? We blijven buddies en vrienden, zeker wel, ja. Dennis en Abbas op de bowlingbaan. Best buddy koppel. En straks het euh, neonatieproces in Duitsland. Verdachten, euh, staan terecht. Voor de moord op tien mensen, heb we daar eerder over bij gepraat. Maar de ergernis bij de pers en publiek groeit. Blijf luisteren. .com, dot, dot, dot, dot, com. Denk je aan een grote website, dan eindigt die op dotcom. Logisch toch? Want dat is dé standaard voor domeinnamen. Die registreer je dus meteen bij Your Hosting.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 Het kabinet gaat zich intensief bezighouden met de strijd tegen foute kleding. Dat zijn kleren die onder zeer slechte omstandigheden worden geproduceerd. Volgens minister Ploemen, voor buitenlandse handel deugt veel kleding in Nederlandse schappen niet en moet dat veranderen. Vorige maand kwamen ruim 1100 mensen om het leven bij het instorten van een kledingfabriek in Bangladesh. Ploemen wil nog voor de zomer samen met onder meer de Bengaalse regering, de Wereldbank en textielbedrijven een plan van aanpak maken om de wantoestanden aan te pakken.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 Nou ja, in zoverre saai, 48 files, nu dat maar saai, 172 kilometer, wel een vrij normale spits hoor. De meeste files staan rond Amsterdam, daar zitten het wat drukker dan normaal op de A7 naar Zandam, 10 kilometer voor Klopert-Zandam en op de A8 staat 8 kilometer voor Klopert-Koenplein. En ook wat drukker dan normaal op de A2 Maastricht-Eindhoven. Richting Eindhoven staat tussen Weert-Noord en Klopert-Leenderheide 12 kilometer. En het rijpende richting Maastricht, daar staat tussen Maastricht-Aken Airport en Maastricht 7 kilometer. Dat was een giframp van ongekende omvang in het Belgische wetteren. Het screenen van omwonenden op gezondheidsklachten verloopt niet goed. Hoort er zo meer over. En gevluchte Syriërs in Turkije slaan opnieuw op de vlucht. Zo, hier staan veel huizen te koop. Zeg, heeft jouw zoon al iets gevonden? Ja, maar wat hij wilde past niet in zijn budget. Had mijn dochter ook, dus heb ik te geholpen. Geholpen?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 Goedemorgen, het is zeven uh, minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Drie zittingen zijn er pas geweest in het proces tegen Neonazi Beate Chepe en vier andere leden van een extreemrechtse terreurorganisatie. Maar de ergernis over dat proces in München groeit. Correspondent Wouter Meijer in Berlijn. Uh, Wouter, ja, we wisten van tevoren dat dat lang zou gaan duren. Waar komt die ergernis dan vandaan? Ja, de verwachtingen waren hoog gespannen, zijn dat nog steeds. Dus bijna iedereen wil nou wel eens wat horen van de verdachten... met name en van getuigen. Maar het proces heeft nu drie dagen alleen juridisch geharrewar opgeleverd. Vooral de advocaten van de verdachten kwamen steeds met verzoeken... Eh, om de rechters te vragen om het proces te verplaatsen... naar een grotere zaal. Gisteren om videoopnames te maken van alles... en dan niet voor het publiek, maar omdat ze er natuurlijk niet vertrouwen. En de meeste van die verzoeken worden dan na schorsingen en pauzes... weer afgewezen door de rechtbank. Maar intussen is de sfeer daardoor wel behoorlijk verpest. En van die Advocaten van de hoofdverdachte Beate Tseppe trok gisteren zelfs woedend zijn toga uit. Liep de zaal uit, na een tijdje kwam hij weer een beetje bedaard terug. En dat leidde tot gelach van de kant van de nabestaanden. Toen vroeg hij de rechter serieus om het lachen in de zaal te verbieden. En in zo'n sfeer kan het proces nog heel lang en heel vervelend gaan worden. Hmm. Is dat nou bewuste verdragingstactiek van deze advocaten van de verdachte? En, en als dat zo is, waarom? Nou ja, het is niet ongebruikelijk dat aan het begin van een groot proces... Uh, allerlei dingen nog geregeld moeten worden. Hè, net zoals je bij het begin van een vergadering... nog een tijdje kan discussiëren over de agenda. Maar volgens mij is het ook opzettelijk langdradig. Die verzoekschriften worden voorgelezen... dan beargumenteerd met stukken, onder andere uit kranten... waarin iemand iets gezegd heeft. En dan lezen de advocaten ook zo'n heel artikel uit een krant voor. Soms duurt zo'n verzoekschrift een uur om voor te lezen. Er is een theorie dat ze dat doen om de mensen uit te putten. Zowel de nabestaanden, die ook als, als mede-aanklagers optreden... dat die dat niet meer zouden komen... Je moet bedenken dat veel van die gezinnen vaak honderden kilometers heen en weer reizen om hierbij te zijn. En ook de pers, want als dit zo doorgaat, dan verliezen de media eh, misschien op een gegeven moment ook al hun aandacht. Dat zou hun tactiek kunnen zijn. Ja, en de media hebben het sowieso al niet zo makkelijk, hè Wouter? Nee, die klagen steen en been en dat is natuurlijk een beetje flauw... omdat ze zelf berichten en dan hun eigen ergernis uh, bovenaan gaan zetten. Terwijl het natuurlijk over een veel belangrijkere zaak gaat. Maar de, de, de ruimte en de voorzieningen zijn wel heel erg slecht. Hè? Er is een kleine ruimte en als je je plek niet kwijt wil raken... in een van die vele schorsingen, dan moet je in het gebouw blijven. Daar is nauwelijks eten en drinken te krijgen. Uh, de eerste dag lukte het mij nog om gewoon boterhammen en wat te drinken mee te nemen. Maar intussen wordt dat afgepakt. Zelfs appels en lege flesjes waar je op het toilet dan water in zou kunnen gaan doen... worden afgepakt. Het argument is dat je ermee zou kunnen gooien. Het is zo enorm benauwd. Er zijn geen stoelen in de pauzeruimte. Dus je ziet ook oudere, gerenommeerde rechtbankverslaggevers... op de grond zitten met hun laptopje om verhalen te schrijven. Hmm, nou, waarom, waarom is dit nou zo? Waarom wijkt de rechtbank bijvoorbeeld niet uit naar een iets grotere zaal? Ja, dat was vanaf het begin een principieel punt, uh, ook toen het ging over het aantal plekken wat er dan voor het publiek in de pers was. Bij de rechtbank trekt zich eigenlijk niks aan van de enorme aandacht en de uitstraling. Uh, dat doen ze uit principe niet. Ze behandelen het proces, zeggen ze, zoals een normaal strafproces. Uh, als we het naar een theater zouden verplaatsen of naar een sporthal, dan geven we daarmee eigenlijk zelf aan dat het hele zware misdrijven zijn. Of hele erge verdachten, dan zouden we niet meer onpartijdig zijn, zegt de rechtbank. En het mag geen showproces worden. Goed. Voor nu, Wouter Meijer vanuit Berlijn. Dank je wel, Wouter. De dubbele bomaanslag in de Turkse grensstad Rijanli heeft duizenden Syriërs opnieuw op de vlucht gejaagd. Veel Turken houden de Syriërs namelijk verantwoordelijk voor de bommen. De afgelopen zaterdag gaan 51 mensen het leven kosten. Ook al weet nog niemand wie de daders van de grootste aanslag uit de Turkse genieden het werkelijk zijn. Reportage hoort u van onze correspondent Bram van Meijer. Puinruimen in het centrum van Reyhan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 Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half tien het NOS Radio 1-journaal. We gaan naar Wetteren. Weet u het nog? Ons spoorde een trein met giftige stoffen met alle gevolgen van dien. Dat was op 4 mei. Bij omwonenden en mensen die zich in de omgeving ophielden... werd bloed afgenomen voor onderzoek. Nu, bijna twee weken na de giframp... zijn 1700 bloedstalen nog altijd niet getest. Correspondent Joris van Poppel... Heel eens, hoe kan dat? Ja, onkunde, desorganisatie zou je kunnen zeggen. Een miscommunicatie kan het ook zijn. De, de, de mensen in Wetteren en, en journalisten en hulpverleners... is een dag of twee, drie na de ramp... hebben ze de oproep gekregen om naar een huisarts te gaan... om bloed te testen, voor alle zekerheid. Geen grote paniek, maar u kunt uw bloed laten testen... doet u dat ook vooral maar. 1.700 mensen hebben dat gedaan bij een huisarts... die testen uh, test, uh, dat bloed is naar de laboratoria gestuurd... En toen is het een beetje stilgevallen eigenlijk. Want die laboratoria zeiden dit is allemaal heel leuk en aardig. Maar we weten niet precies waar we op moeten testen. Want we weten ook niet precies wat er in die tanken zat, wat er in de riolen zat. Het ministerie dat zei, het komt allemaal goed. We komen binnenkort met een, met een overzichtje en een precieze handleiding van waar jullie op moeten testen. Nou, toen leek het helemaal goed te gaan. Maar nu, ja, wat zijn we 13 dagen na de ramp is die handleiding en de instructies van het ministerie nog steeds niet. En liggen er dus rondwetteren 1700 reageerbuisjes... met bloed in diepvriezers in verschillende laboratoria. Ja, dus het zit hem bij het ministerie. Waarom treuzelen ze daar, daar zo? Omdat ze zelf ook nog steeds twijfelen hoe nuttig het is eigenlijk. Die oproep is er gedaan... ...waarschijnlijk met toch een beetje ter geruststelling... ...want er zijn allerlei deskundigen, toen al, maar nu nog steeds meer... ...die zeggen, het heeft helemaal geen zin om te testen. Want bijvoorbeeld, je zou kunnen testen op cyanide... ...dat, hij, dat heeft in het riool gezeten daar... ...maar dat kan eigenlijk alleen maar 24 uur uh, na blootstelling. Nou ja, dat was voor veel mensen al te laat, uh, blijkt dan nu natuurlijk. En, en het andere, het nog, uh, nog gevaarlijker, blauwzuurgas wat erin zat... ...dat is heel gevaarlijk, ook al, al krijg je maar een klein beetje binnen... ...kan kankerverwekkend zijn. Maar je kunt het niet terugvinden in je bloed. Nee. Dus... Dan heeft het ook geen zin om te testen. Nee, en nou begrijpen wij dat het pakket uh, beslag heeft gelegd op de bloedstalen. Wat betekent ja, dat? Dat maakt het allemaal nog ingewikkelder inderdaad. Dat kwam er gisteren, gisteren ook nog bij. Het pakket voert een onderzoek natuurlijk naar die treinramp. En wie daar eventueel voor verantwoordelijk gehouden kan worden. ja en Dat bloed, dat, is, dat vormt nu officieel een deel van het onderzoek. Is beslag opgelegd. Dat klinkt allemaal heel erg natuurlijk. Alsof politieagenten dat bloed in beslag gaan nemen. Maar dat is niet. Het is een soort administratief beslag. Waardoor nou, die, die staaltjes bloed gewoon in de diepvriezers kunnen blijven zitten. Gelukkig in de laboratoria. Kan eventueel ook nog een keer op getest worden. Maar uh, ja, ze vormen zo dus onderzoek van het gerechtelijk onderzoek. Ja, Joris, jij was ook in Wetteren rond 4 of 5 mei. Ook je bloed heb je laten testen, heb je verteld. Zit jouw bloedstaal daar ook tussen? Nee, gelukkig niet. Nee, Ik, ik vertrouwde de communicatie uh, de, vanaf het begin al niet. Dus ik ben zo snel mogelijk, uh, op de maandag ben ik naar mijn eigen huisarts gegaan. Ver weg van Wetteren, dat wordt ge, bloed bij die huisarts wordt getest in een ander laboratorium. Dus uh, ik heb uh, uh, gisteren de resultaten binnen En gelukkig geen cyanide in mijn bloed, ook geen blauwzuurgas. Dat kunnen ze niet meten. Dus nou ja, op de korte termijn ziet mijn bloed er allemaal heel goed uit. Op de langere termijn, over 20 jaar, uh, ik hoop maar dat het niet schadelijk is. Nou... We hopen je nog lang te horen, Joris van Poppel vanuit Brussel. Verkeersinformatie, John Sehoka. 165 kilometer. Eh, op de A1 richting Apeldoorn is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Beekbergen. Er staat inmiddels een 5 kilometer file. En bij knooppunt Beekbergen is de rechterreis ook dicht. Het is opvallend druk op de A9 richting Almstelveen. Daar staat tussen de knooppunten Beverwijk en Bad door 10 kilometer. Chris Berry nu van haar debuut-CD Marbles. Is dit marbles i'm just as hungry for you i can't deny so i'm to bell it inside my frame of mind i've almost told my sugar bowl that my love loving for you i can't control it's something special i can't even describe i'll try to tell you but i can't emphasize En je maar Chris Berry heeft het. Marco B. Visser, um, we hebben het er al over ja. gehad. Veelvuldig vanochtend. gaat niet goed in de bouw. Zijn ook geen tekenen van herstel, hoorden we eerder in het Radio 1 Journaal. Onder andere van uh, bouwbedrijf BAM. Um, toch is er vandaag voor architecten een feestje. Absoluut. En waar een feestje is, daar ben ik graag. Als het even kan, pak ik dat even mee. Ik weet niet of je het op de achtergrond hoort, maar uh, er wordt hier gewerkt. Dat is op zich natuurlijk een goed teken. Er wordt hier gesloopt. Ik ben nu in Amsterdam-Zuid uh, bij de Zuidas. Veel grote kantoorgebouwen staan hier. En op de achtergrond wordt een gebouw gesloopt. Het was een schoolgebouw. 50 jaar lang heeft het gebouw daar gestaan. En het gaat nu tegen de vlakte, want... Er is een gloednieuw Sint-Nicolaas Lyceum gebouwd hier in Amsterdam. En meneer Van Rooy is de rector. Goedemorgen. Goedemorgen. Kijkt vol trots naar zijn gebouw. Naar nou, ons gebouw. Ja. <laughs> ja, het is echt een prachtig gebouw. Ja. En oh. daarnaast, daar gaat het dan. De slopers uh, ja. zijn bezig. Ja, ja, ja, ja, ja. Eindelijk verhuisd. Nou ja, Louis van Gaal heeft dit gebouw geopend. En die vertelde dat hij dat gebouw inging toen het splinternieuw was. En die ja, heeft dit gebouw gaan. geopend. Ja. Zeg, en uh, Inzaf, jij hebt hier nog, uh, daar nog op school gezeten, hè? Ja, dat klopt. Hoe was het daar? Um, wel een leuk gebouw. Het is nogal ja? wel leuk. Ja. Welk gebouw vind je nou leuker? Het oude of het nieuwe? Het nieuwe, ja. ja. Sergen, in de brugklas hier. Ja. Bevalt het? Ja, het bevalt, het bevalt me wel. Ja? Ja. Hoe is dat allemaal gegaan, meneer Verhooyen? Want u bent, de school was ook opdrachtgever, hè? Ja. dus u heeft het hele proces doorlopen. Ja, nou, Ik heb het de laatste vier jaar meegemaakt. Van een tekening tot en met de opening uh, op 6 december. Ja, ja. Als ik het nou eens bekijk. Het is een gebouw wat op plekken 7 hoog is. Wat je overigens niet uh, zou zeggen. Er zit ook nog een diepe kelder onder. Ja, nee, Het is bij elkaar. In de, met de kelder en alles erbij. Ja. Is het, is, in feite hebben we vijf lesverdiepingen. Het is een, een gebouw met, met groene, groene accenten uh, erin. Mooie ronde hoeken. Heel speels. Ja. Royaal ziet het eruit. Ja, Het is echt een heel ruim uh, gebouw. Dat was ook de vraag aan de architecten. Of ze een heel ruim licht en luchtig gebouw zouden willen maken. Dat straalt het ook uit? Ja. Het is bepaald geen crisisgebouw? Nee, zeker niet. Nee. Maar we hebben een... Uh, de, de, ik was bang op een gegeven moment met zoveel glas en beton en al dat soort dingen dat het een koud gebouw zou worden. Uh -huh. En dat is... Nou, dan moet u maar aan de leerlingen vragen. Maar dat is helemaal niet het geval. Het, het, het straalt warmte uit. Vinden jullie het een koud gebouw? Nee. Ja, dat kan je nou moeilijk meer zeggen als de, nu de rector ernaast staat <lacht> natuurlijk. Nou, ik vind het ook geen nee, koud gebouw. Oh, gelukkig maar. Want anders zwaait er wat, hoor. <lacht> Even. Als we dit nou vergelijken met het gebouw met hier, nou, dat is hierna 50 jaar geleden gebouwd. Ja. Hè? Kan je daar nou ook aan zien hoe het met de economie in een land in Nederland ging? Als je het afleest aan het gebouw. Want het nieuwe gebouw ziet er prachtig en royaal uit. Ja, nou, ik denk dat als je naar de veel moderne schoolgebouwen kijkt. Dat je ook ziet dat we heel weinig geld krijgen voor schoolgebouwen. Maar ons gebouw, daar hadden we meer geld voor. Omdat we ons onze eigen grond verkocht hebben. En daardoor konden we meer geld investeren in dit gebouw. U heeft de tering naar de neering gezet. Nou, ja, wij, wij hebben een vrij luxueus gebouw. Maar nu heeft u de grond verkocht. Ja. En dat pacht u dan weer terug? Nee, de gemeente verschaft altijd grond en gebouwen voor scholen ja. in Nederland. Uh -huh. Dus dat krijg je van de gemeente. En daarbovenop hebben we ons eigen geld gebruikt. Ja, uh, Dat is een creatieve twist die u heeft toegepast? Nou, Dat doen wel meer scholen, maar daarmee ben je dat dus wel kwijt, dat geld. Ja, ja, ja. Zeg, als u nou vandaag de dag hebt... want we horen in het nieuws natuurlijk... We hebben, we hebben economische tegenwind. We horen van bouwbedrijf BAM dat het uh, cijfers er niet zo goed uitzien. Er ook, zijn ook nog geen tekenen van herstel. Als u nou nu en vandaag met een nieuw schoolgebouw zou moeten beginnen... hoe zou dat dan gaan? Ik denk dat het hetzelfde zou gaan. Toch wel? Ja, misschien dat we iets minder voor onze grond gekregen hadden. Ja. Nou dat ja, en we... dat stikt dan natuurlijk maar toch aan. Maar dat tikt aan. wel aan. Maar we hebben, nee, we hebben echt een heel mooi gebouw... wat vooral... Uh, gebaan gemaakt is dat mensen zich veilig voelen en samenwerken. Nou, en de reden waarom uh, ik hier ben... ik weet niet of dat tot de leerlingen alles doorgedrongen. Nee, eigenlijk niet. Want deze school, jullie school, is genomineerd voor de BNA-prijs... de Bond van Nederlandse Architecten architectuurprijs. Ja. Denk je dat die school een kans maakt? Ja, best wel een grote kans. Ja, ja er zijn nog twaalf, uh, nog twaalf uh, kanshebbers, hè? Drie. Ja, nou, drie voor de landelijke, ja. Uh, ja. Want wij hebben de, de prijs gewonnen voor West-Nederland. Ja, jullie en hebben de regionale prijs al gekregen. Die is al in de pocket. Ja, en uh, dan zijn de drie winnaars en die gaan op voor de, voor de finale voor de eind van de middag. Spannend. Ja, ik vind het heel spannend. Het zou ook een compliment zijn naar, uh, naar, de, naar de architecten, naar DPS. DPSS. Ja. Nou, eigenlijk is het compliment uh, natuurlijk al binnen. Ja. We gaan zo nog even na negen even in het gebouw ja. kijken. Want er zijn niet alleen leerlingen, maar er werken ook nog mensen daar, gewoon personeel. Ja. Kijken hoe die, uh, hoe die dat allemaal beleven. Goed, prima. Tot straks. NOS Radio In Journal Media Overzicht. In Texas zijn zes mensen om het leven gekomen. toen hun stad werd getroffen door een wervelwind. Veel huizen zijn verwoest en tientallen mensen raakt ook nog gewond. Hoeveel gewonden er precies zijn, dat weet sheriff Roger Deeds nog steeds niet, zegt hij tegen CNN. Ik ben niet sure of how many injuries. We have. We're trying to coordinate that through a triage area. and get them to the hospital. get them all the help we can get out there. So we still working on that, clearing roads. Um, we hebben veel enforcement, fire en EMS on scene right now. Dan naar de Straight Times Asia, want ook in Cambodja zijn er minstens zes mensen overleden. Hier nadat een schoenenfabriek instortte. En dat is na Bangladesh alweer de tweede fabriek in Azië die is ingestort. Meerdere mensen raakten gewond, schrijft de Straight Times Asia. Er waren ongeveer 100 mensen in die fabriek toen die vanochtend instortte, vertelde een vakbondslid aan Reuters. En zo'n 50 mensen zouden nog opgesloten zitten in dat gebouw wat er van over is. En dat is eigendom van Wingstar Shoes. Er loopt een gerechtelijk onderzoek naar mogelijke belastingontduiking... door de Belgische wielrenner Tom Bonen. Dat is de Belgische krant de tijd te weten gekomen. Het fraudedossier zou in handen zijn van een onderzoeksrechter in Kortrijk. Het gerecht zou aanwijzingen hebben dat Bonen te ver is gegaan... in het fiscaal optimaliseren van zijn riante inkomen als profwielrenner. Dat zou te maken hebben met de jaren die hij doorbracht in Monaco... waar buitenlanders, op Fransen na, geen inkomstenbelasting hoeven te betalen. Alleen de Duitsers geloven nog dat de Europese Unie de economie versterkt... In de rest van de EU valt de bodem onder de Unie in razend tempo weg. Dat stelt het Pew Research Center, een gerenommeerd Amerikaans onderzoekscentrum. En doen ze op grond van een onderzoek in de zes grootste EU-lidstaten. Het gevaarlijkste is volgens de directeur van het onderzoekscentrum... de tegenstelling die ontstaat tussen Duitsland en Frankrijk. Dat zegt hij uh, tegen de BBC en ook in Despiele. De veiling van 70 moderne kunstwerken bij Christie's in New York heeft deze week in totaal bijna 500 miljoen dollar opgebracht. Volgens het Veilinghuis is nooit eerder voorgekomen dat een kunstveiling zoveel heeft opgebracht. New York Times schrijft daarover. Hoogste bedrag werd betaald voor een werk van de Amerikaanse kunstschilder Jackson Pollock. Zijn werk, nummer 19, bracht gisteren bijna 60 miljoen dollar op. In het Nederlands Dagblad vindt u vanochtend een verhaal over de situatie rond hongerstakers, hongerstakende asielzoekers. De Raad van Kerken is uh, wezen kijken in het detentiecentrum in Rotterdam en erg geschrokken. U hoort ze zo dadelijk bij ons in de uitzending. Blijf luisteren.